De Franse president Sarkozy dreigt Frankrijk terug te trekken uit de Schengenzone als de illegale immigratie naar Europa niet aan banden wordt gelegd. Dat zei hij op een drukbezochte campagnebijeenkomst in de plaats Philippeant, iets ten noorden van Parijs. Als er in de komende twaalf maanden geen serieuze vooruitgang wordt geboekt, dan zullen wij onze deelname opschorten zolang de onderhandelingen duren, hield hij zijn publiek van tienduizenden fans voor. Binnen de 25 Schengen-landen kunnen mensen zonder paspoort reizen. Dat geldt ook voor immigranten die illegaal binnenkomen. In Nigeria zijn bij een zelfmoordaanslag zeker drie mensen omgekomen. Een auto ontplofte bij een katholieke kerk in de stad Jos in het midden van het land. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zit Boko Haram erachter. Deze radicale islamitische groepering heeft de afgelopen tijd verscheidene aanslagen op onder meer kerken gepleegd. In de eredivisie hebben Twente en PSV allebei met 3-1 verloren. Twente verloor uit bij NEC, PSV verloor in Breda van NAC. Ajax won wel, de Amsterdammers versloegen thuis RKC met 3-0... en klommen daardoor naar de tweede plaats met evenveel punten als koploper AZ. Maar de Alkmaarders kunnen uitlopen als ze van de Graafschap winnen. Die wedstrijd in Doetinchem is nog aan de gang. Feyenoord, FC Utrecht, eindigde in 1-1. Het weer, het blijft vandaag droog. Maximum temperatuur 13 graden. Morgen veel wolken en vrij zacht. Middagtemperatuur dan ruim 10 graden. Na maandag blijft het droog en er is steeds meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen knoop het en Delft-Zuid staat 7 kilometer file. Twee rijstrokken zijn daar dicht. Verkeer van Rotterdam naar Den Haag kan beter omrijden via Gouda over de A20 en de A12. Op de A27 Breda-Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Voor Gittruidenberg staat 4 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam, voor de Heijn-Noordtunnel 2 kilometer file. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden, Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Als de wedstrijd begint Het is de tocht der tocht heel het land heeft gezien. Vijftien jaar terug Toen won Agenment Dit is vandaag sneid naar straf voor en door naar Bartel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 and here is Avicii. Ja, komt hij aan.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 China dat is met de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 Die wordt gebruikt in meerdere liedjes. En deze mannen hebben dat aan elkaar verweven, zeg maar. En hebben dat gevormd tot meerdere liedjes. Dus vier akkoorden, meerdere liedjes. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that ashore.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 dat doe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 is 18 stuck in her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 alleen een zegen.